Een uh, goede avond, dames en heren, jongens en meisjes. Goedenavond. avond. Hoe maakt u het? <laughs> ik ben nogal wat knopjes aan het draaien. Okay. Um, ja, we hebben weer een... Uh, Dirk is er weer niet. Wat die Dirk. No. Uh, maar we hebben wel weer een leuk thema. De vorige twee weken terug hadden we surfmuziek. Uh, ontstaan bij het Wilhelmina Park vierte zomer. Al waar ik uh, Gijs van der Heijden tegenkwam en die uh, vond het wel leuk om mee te doen omdat Dirk toen ook niet kon uh, toen surf en uh, diezelfde avond kwam ik ook Hugo tegen van uh, Inner East Sound System uh, die vond het eigenlijk ook wel leuk om eens op de radio langs te komen maar Hugo is er zelf niet en die heeft twee van zijn, uh, van zijn makkers gestuurd uh, Kees ja, zeer zeker en uh, Jurgen ja, present oh, ik moet even kijken ja, precies. ja, present oh check, check Check, check, Mike. Do, do. Waarom doet hij het niet bij jou? De, de, de, de, de. Ik hoor er ja, ik niet bij. Oh, daar Heel is hij dan. Ja, daar is ja, hij. Ja, ja hij. ik ben er wel. Ben ik, ben ik aanwezig? Ja, je bent aanwezig. Uh, welkom in de show. Uh, Bart, vaste gast van, uh, van de show. Hoi. Welkom. Uh, we gaan het vandaag hebben over dub en soundsystems. Ja. Ja. ja, ja, ja. Uh, nou is dit een psychedelisch radioprogramma en uh, trekken we het, uh, het thema psychedelisch misschien wat breed, maar het is wel degelijk muziek die mij van deze wereld af uh, haalt, ook. Dus wat dat betreft, mij ook. Ja. Uh, kan dat zeker? Um... Dan zijn jullie van Inner East Sound System, allebei? Allebei? Ja, dat klopt. Ja. De ja. founding members. Yes. De founding members. Jazeker. Van zeker. de very first beginning. Ja. En wanneer is dat geweest? Dat is lang geleden. Dat is lang geleden. Ja, lang geleden. Uh, vor, uh, in mei afgelopen jaar bestonden we tien jaar. Oh, wauw. Oké. Okay. Hoe oud waren jullie toen? Guppies, kleine Ja, op weg naar een missie. Ja, kijk, <laughs> ik, ik, ik denk dat toen wij onze eerste feesten gingen geven, dus nog voordat wij ook echt Ja, maar dat is, die tien, dat is die tien jaar geleden. Ja, precies. Toen ja. is het als binnen Oosten ontstaan. Ja, ja, ja. Toen was ja. ik, uh, toen was ik negentien, uh, denk ik. Nee, volgens mij ja, 20, 21 of zo. En toen hadden jullie ook meteen je eigen spullen gebouwd. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. zeker niet. Nee, Zeker niet. Nee, we hadden ons eerste feest gegeven. En toen was uh, Hans uh, van Dorsen. Die zei toen tegen ons van... Uh, wat is Binnen-Oosten? Toen was het nog Binnen-Oosten zonder Soundsystem. En toen heb ik gezegd... Als jij iets te kopen hebt, dan koop ik het. En vanaf daar is de reis begonnen. Mm, ja. We ja. hebben een, uh, mooi, uh, een mooi setje over kunnen nemen. Ja. Waar, uh, waar gewoon... In, het was niet gigantisch... Maar het was alles, alles ja. wat je nodig had, zat erin. Ja, het was en dan konden we een... feesten gaan geven, weet je wel. En, ja. Ja. ja. En misschien is het wel leuk, hè. Als ik dan mag vragen... Ja. Van, wat voor de... Al die luisteraars die niet weten wat een soundsystem is eigenlijk. Ja, nou, een soundsystem is een. een uh, uh, de overtreffende trap van speakers eigenlijk. Uh, je, je, heb, je stapelt gewoon een. Uh, een stapel. Je, je maakt gewoon een grote muur aan speakers. Dus ja. dat zijn uh, torens van uh, plus twee meter hoog. met uh, heel veel uh, power erin. Ja. Ja, en dan uh, in ons geval met name in, de, in het subgedeelte. Ja. Waar je uh, goed kunt klapperen. Ja, ja. En je probeert te, te combineren met wat je hebt. En je roeit met de riemen die je hebt. En iedere keer als er zeg maar, iets verdiend wordt... dan probeer je dat ook weer te stoppen in betere spullen of meer spullen. Ja, en, dan en zo, zo groeit het. En het stopt nooit. Ja, ja. ja. ja. ja We hebben ja, dus, ja. dus ook nog nooit ja. een rode cent verdiend aan onze sound. Nee. Allemaal al. terug erin. Al, al, meer erin. Ja. Ja. En, en hoe is dat nou eigenlijk? Want dat fascineert me eigenlijk het meeste. Hè? Van, ja, ik wist het, toen ik het een beetje voorbereidde, eh, dat zag je eigenlijk vanaf de jaren veertig... Ik kreeg de indruk, althans 1940 mm -hmm. dat het een beetje begon te ontstaan. De uh, sound system cultuur. Yeah. In Jamaica als het ware? I, nou ja, in ieder geval uh, na, de, na de Tweede Wereldoorlog. Oh, daarna. Ja, en da da daarna is er ook met uh, de, de uh, kolonies van Engeland en de Europese landen is er natuurlijk, uh, ja, zijn er natuurlijk onafhankelijkheden gekomen. Ik weet even niet precies wanneer dat het in Jamaica was, maar dat was ook rond die tijd, inderdaad. En ja daarna. Uh, is dat voor zich, ik zou zeggen jaren 50 is dat echt begonnen te ontstaan inderdaad, ja. Ja. Dat, Want dat is hetgeen wat mij zo fascineert. Hè? Wat, dus ik snap ook wel, hè, bigger, better, more, et cetera. Mm -hmm. Maar dat, dat is hetgeen wat mij zo fascineert. Dat iemand op een gegeven moment gewoon dacht, ik ga gewoon zo'n muur. Ja. Neerzetten en knallen. ja Dat is, dat is in het, denk ik vrij organisch gegaan. Hè? Ja. In ieder geval, dat kan ik me zo voorstellen. Van, van, ja, van, ik denk jup, dat het is dat, heel competitief. Ja, juist. Ik denk dat het toen gewoon ontstaan is van: oké, okay, nou, ik sta op deze hoek van de straat en ik kan zo hard ja, pompen. Precies. En als jij tegen mij wil clashen, dan moet je harder gaan. Juist. En degene die het hardst draait, wint. Want daar komen de meeste mensen naar paf, ja. natuurlijk. Ja, dat is ook een van mijn leukste Sound System avonden geweest in de Willem 2 in Den Bosch. Dat mm -hmm. er ook twee Sound Systems letterlijk tegenover elkaar ja. stonden. Ja, klasje Ja, zeker. Oh, oh, ja, dat vond ik. Ja, dat, ja. dat is wat we de 27ste ook hebben doen. Ja, 27 oh. september mensen, 27 september. Gooi er ja. even wat reclame in. <laughs> Jazeker. <laughs> ja, nee maar dat mag best. ja, ja. Dat is belangrijk. We, we begin... De 27ste. Uh... We beginnen vroeg en we eindigen laat. Ja, juist. En dan hebben jullie Dubclub editie 6. Ja, zeker. Zes alweer, ja. nummer 6. Jazeker, nummer ja, 6. En dan hebben jullie een uh, uh, collega sound system uitgenodigd uit... Brussel. Uit Brussel, ja. ja. Oké. Okay en dan is het echt battelen tegen elkaar. Battelen. Ja, ja, dus niet zoals wat je vaker ziet is dat mensen allemaal hun sound systems aan elkaar linken en samen heel veel herrie gaan maken. Nee, het is echt sound tegen sound, crew tegen crew. DJ tegen DJ. Ben, ben, ben friendly op, competition of Friendly anders. competition, ja. Ja. Ja, dat wou ik erbij zeggen. Omste beurt. Een nummertje? Of? Nou, dat is uh, meestal in het begin van de avond. Dan, dan, dan speel je allemaal wat langer. Ja, allemaal een set. En gedurende de avond voor. Op het einde sta je inderdaad gewoon nummer voor nummer te spelen. En dan ben je gewoon echt, inderdaad ja, echt elkaar gewoon constant lopen, aan het afwisselen. En dan ja, lopen ja, de ja, mensen goed. in de zaal dus ook van links naar rechts. Oh ja. ja dat cool. is super. En de locatie? In Tilburg, de Hall Fame. 27 september. 27 september, meemaken bij zijn. Ja. Er zijn nog kaartjes. Dus. Van, vanaf, en er zijn nog kaartjes. Vanaf 9 uur tot 4 uur s'nachts. Nou. Hey. En laten we ook wat muziek draaien die bij dub en sound systems past. Het gaat soms ook wel richting de reggae, heb ik gezien. En dan vind ik het altijd leuk om de chronologie te pakken. Ja, nou, en dan was ik dit keer aan zet om te puzzelen. En dan gaan we kijken naar wanneer is het uitgebracht. Uh, toen dacht ik al vaak, hé, hey, dit is uitgebracht in 2016, maar het klinkt als jaren 60, 70. <lacht> en dan ging ik verder graven, verder graven om erachter te komen dat het tussen 63 en 1980 opgenomen was. Uh, het uh, was echt een hele bijzondere zoektocht. Uiteindelijk in ja. overleg uh, uh, was, was jij het uh, die zei, uh, Jurgen. Ja, uh, uh, opnamedatum is ook goed. <laughs> <Ja>. <laughs> Zodat we het een klein beetje uh, van oud naar nieuw uh, kunnen, kunnen behandelen. Zeker. Uh, dan hadden jullie uh, Don Drummond ja. ja. meegenomen. Ja. Een uh, waanzinnige trombonist, trombonistspeler. Juist. Ja. Uh, en dit is echt, uh, even kijken, ja, dit is maar jaren 60 nog. Dit is jaren 60, inderdaad. En ja. dit is ook eigenlijk nog geen reggae, natuurlijk. Hè. Dit, is, nou, dit is ska. Dit is eigenlijk een beetje uh, de voorloper van, uh, van waar wij mee wij, wij draaien af en toe zelf ook wel wat ska. Ja, uh, yeah. that's, that's where it all started. Nou, dan hadden we net bij de show van Barend uh, nogal wat uh, pech met de netwerkverbinding. Gaan we eens kijken hoe die uh, ons gezicht so is. So far so good. Ja, ja. gaan we luisteren naar Roll On Sweet Don van Don Drummond. lieve mensen, Don Drummond met Roll On Sweet Dawn we waren al lekker aan het babbelen ja. met interessante anekdotes ja. dus uh, die wilden we de lieve luisteraars niet onthouden nog even toelichten ja. Ja, over, over uh, de desbetreffende trombonist die er in dit nummer zat uh, was er wel een, een, een, een turbulente verschijning om het zo maar te zeggen in de, in de reggae wereld of in de, in de ska wereld dus eigenlijk de reggae dat heeft hij eigenlijk al niet meer gehaald Um, ja, kwam, kwam op als een, uh, als een groot talent um, en was op het juiste moment op de juiste plek uh, om in de studio te zijn met andere muzikanten waar ska werd bedacht. Uh, dat is, dat, uh, um, ja, en vervolgens uh, ja, werd hij een superster, in ieder geval in Jamaica. Uh, en, uh, maar dat steeg hem al vrij gauw naar zijn hoofd, want Don was psychisch niet helemaal stabiel. En dat was eigenlijk al vanaf het begin duidelijk. Maar ja, de, de, de, ja niemand wist echt wat ze daar per se mee moesten of hoefden te doen, I guess. Um, maar uiteindelijk heeft dat dus geresulteerd in dat hij echt is doorgedraaid... en uh, dat hij zijn vriendin heeft vermoord met zijn trombone. Waarna dat hij dus opgesloten is in het gekkenhuis of in het gesticht, hoe moet je het zeggen... Ja, wat natuurlijk in de jaren zestig ook niet uh, het soort instituties waren als dat het nu zijn. Uh, dus enkele jaren later is hij, hij doodgegaan. En uh, ja, dat is toen nog een hele conspiracy geworden, zelfs in Jamaica. Er uh, is uh, zelfs nog een boek over verschenen, denk ik denk tien jaar geleden of zo. Om te proberen erachter te komen wat daar nou precies gebeurd is en hoe hij nou precies om het leven gekomen is in... In die institutie. Daar zijn ze nooit echt achter gekomen. Oké. Okay. Ja, ja. En hey, weet je wat me ook heel erg fascineerde? Jouw opmerking net toen we nog even aan het praten waren. Ja. Er, was, er was dus een overgang van Ska naar reggae, als ik het goed begrijp. Ja, ja. Kun je dat? Want dat, dat snap ik dan niet zo heel goed. Dus was er een bepaalde movement? Die ja, dat nou ja, kijk. Het, het, het is natuurlijk. De Ska was echt dansmuziek natuurlijk. Hè? Dat, is, dat werd gedraaid in, in, in clubs of, of buiten Gewoon, gewoon om, om, om te dansen op de feesten. En, en nou ja, er zijn heel veel lezingen over hoe dat dit precies is gegaan. En er zijn, ik denk wel, tien artiesten die zeggen dat ze dit hebben uitgevonden of dat hebben uitgevonden. En ja, weet je wel, wat nou echt waar is, dat weten we niet. Maar in principe. Um, wat ik veel heb gehoord is dat er gewoon uiteindelijk... Ja, de, de, de, de, toen ska opkwam, de jeugd was jong, was actief... wilde lekker snel dansen, dansen, dansen. En op een gegeven moment werd die jeugd wat ouder. En werd er toch gevraagd van... Hey, kun je niet eens iets langzamer maken? Ja, en dat is begonnen. Die, die, dat, daar was het volgende nummer ook wel een beetje al een voorbeeld van. Want ska die al wat langzamer is... Dan, dan eigenlijk de ska die je normaal gewend bent. Wat, wat heel erg op tempo is. Het vorige nummer had al iets mellows. Dat is eigenlijk langzamer en langzamer geworden. En om het heel simpel te zeggen, ja, zou je kunnen zeggen, is daar uiteindelijk reggae het, het resultaat van geworden. Wat betekent reggae ook iets? Uh, het is, nee, niet dat ik per se, per se no. weet. Nee, nee. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, nee, niet voor zover ik weet. De term is gemunt op een gegeven moment door iemand. Ja, ja, maar ja er zitten sowieso in dat ik weet dat het vroeger werd het natuurlijk als reggae met ga Griekse i geschreven dat, is, uh, dat ja. dat is dat is later gekomen oh wat ja. leuk. Oh, nou, dus dus sowieso in dat vraag patois... me niet precies hoe hoor maar... sowieso in dat patois zitten allerlei rare interessante zinnen en woorden en... dat uh, sowieso ja. Ja, dus dat is, uh... ja. en interessante figuren ja, ook ja, en ook ja. en gruwelijke verhalen dus blijkbaar ook ja ja ja ja het zit er allemaal in ja maar ja. er zijn er wel meer die uh, goed doorgedraaid zijn, hoor ja Zeker, zeker. Hey, dan de... er nog op. Ja, zeker. Je refereerde net volgens mij aan het volgende nummer... waar ook wat traagheid al weer in zit. Uh... Ja, het volgende nummer, wat Justin Hines en de Domino's... Dat, dat, dat is echt al geen ska meer. En dan ga je echt al... Oh, spreek echt al over het tijdperk van vroege reggae slash rocksteady. Rocksteady is eigenlijk iets wat nog net een beetje... tussen de ska en de reggae invalt. De heel, echt een short-lived period... van misschien een jaar of twee, drie jaar misschien max... Um, ja, nou goed In ieder geval, uh, dit is al geen SK meer Nee, en dan zitten we Volgens mij, ja, als ik het goed heb kunnen Achterhalen in 1970 Ja, ja uh, dat zou ook heel goed kunnen Het uh, nummer C, mi C Justin Hines En de domino's en de domino's, say, say Ja, kunnen we hier nog iets over uh, melden? Ja, dat, dat is gewoon een heerlijk nummertje in ja, ieder toch? geval. Ja, ja zeker. Ja, en en ja. dit is dan een Rocksteady. Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is heel grappig. Hè? Want, want, iedereen heeft een beetje zijn eigen interpretatie van waar Rocksteady precies eindigt en waar reggae precies begint. Juist. <laughs> ja, dus, dus dat is open voor interpretatie. Dus ja, denk ik ik denk de dat het is het makkelijkste antwoord hierop. is. Voor mij in geval. Ja, het is, het is in, ieder geval, in ieder geval early, early reggae. En in ieder geval nog reggae voordat heel de Rastafari uh, echt openlijk erin kwam. In ieder, geval, in ieder geval in dit nummer, zeg maar. Dat is ja. nog heel erg. Uh, ik vind dat zo'n, uh, ik zeg altijd een giddy-up-go-ritme. Bijna zo heb je zo'n paardje zitten. Ja, <laughs> ja. Ja, ja, heerlijk, heerlijk. Ik word er altijd wel vrolijk van. Ja. ja. Uh, dan komen we. ...kwam niet verder dan ergens tussen 1971 en 1974. <lacht> uh, van Lee Scratch Perry. Uh, het nummer Perry in Dub. Het is uiteindelijk pas in 2021 uitgebracht. Uh, dus ook heel lang kwijt geweest of heeft het op een plank gelegen. Uh, ja, deze, deze man die was wel groot in uh, met, met, met beperkte apparatuur. Hele bijzondere dingen doen. Uh, zelfs toen, eind jaren 70 de apparatuur beter werd en hij nog met zijn oude spul rondliep... Uh, uh, stifte hij wel over de producers met de modernere apparatuur heen. Zeker. Ja. Uh, met zijn spul. Uh, rare dingen gedaan als trommels begraven onder het zand... en daar dan op gaan slaan om een bepaalde sound te krijgen. Kippengaas om een drumstel heen. Uh, Zeker. En uh, uiteindelijk, uh, uh, toen hij toch gepasseerd werd, denk ik... Het verhaal van Lee Perry is een heel onstuimig verhaal. Ja, ergens is de studio de fik ingegaan. Hij heeft zelf in ieder geval beweerd ja. dat hij het zelf gedaan heeft. Hij heeft ook gezegd dat hij het niet gedaan heeft. Hij heeft gezegd dat God het gedaan heeft. Ja, hij is hier heel mysterieus. Het is gewoon überhaupt een heel mysterieuze man. In eigenlijk alle facetten van, de, van zijn persona. Ja, In 1979 is die studio in ieder geval. Uh, even kijken, hoe heet die? de Black Art. De Black Art Er ja. ja. is uh, behoorlijk veel aan uh, beroemde... Reggae opgenomen en Dub ja, ook wel. Hij ja, heeft zelf goed. ook veel opgenomen. Zelfs Paul McCartney is er nog geweest. Oh. Ja, okay. zijn vrouw, Linda McCartney, heeft daar een singeltje opgenomen. Ik weet zo even niet hoe het singeltje heet. Maar oh. dat is dan nog iets wat mensen zelf uit kunnen zoeken. Oh, dat is nog wel interessant te kijken. Linda ja, McCartney, is, is... Lee Perry. En dan uh, moet je op YouTube uh, prima kunnen vinden. Oké. Okay. Okay. Oh, dat is nog interessant. Kijken of hij daar dat, die sound van hem ook in. Uh, die sound ja. zit er zeker in. Oh, gaaf. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar is dat die meneer met die roze baard en haar? Ja, ja. zeker. Ja, zeker. Ja, dat is ja. Goeie, ja. Daar heb ik de goede voor. Man. heb je de goede, ja. <laughs> ja. Uh, in de 79e is de studio in ieder geval de fik ingegaan. En het is volgens mij in 84. En dan gaat hij rondzwerven. En een beetje in Engeland. En ja, uh, ja. Uh, En ik geloof dat hij in 84 uh, eigenlijk zelf achterkomt dat de... de, de, de want hij, hij ging ook blowen dan in de studio en de rook in de microfoon blazen om de wiet in de dat muziek te Het was een shamaan. Het was echt een shamaan. Ja. Ja. Uh, ja. En hij kwam er uh, in 1984 achter dat het niet aan, uh, aan de drugs of de drank gelegen had, maar toch dat, dat hij zelf toch het genie was. Daar heeft hij dan vier jaar voor nodig gehad, nee, vijf. Is... Dat zeg ik ook ieder weekend. <laughs> ja, en, en ik weet waar je deze informatie vandaan hebt. En dat hij er vervolgens gestopt is met blowen en zo. Ja, ja dat is onzin. Ja, daar is... kon ik ja. me ook al niks bij voorstellen. Ja, dat, is nee. Nee. Dat, is helemaal, dat is ook helemaal niet waar. Nou goed, ik weet het niet precies hoe het bij hem... Hoe het bij het, maar altijd als ik hem live ergens heb gezien... was hij altijd aan het blowen. Dus dat is wat ik zeg. Misschien deed hij dat pier voor de show natuurlijk. Hè? Ik, ik, ik, ja, Geen oh. idee. Maar, uh, maar goed, ik heb er mijn bedenkingen over. Ja, dat, ik kan me dat <laughs> zomaar voorstellen. Ja, goed, we gaan hier naar uh, volgens mij voor zijn doen uh, uit zijn vroege werk uh, iets luisteren: uh, Perry in Dub van uh, Lee Scratch Perry. Lee Scratch Perry, met Perry en Dub, dat hoorde je wel. Ja, en ik had keihard het liggen net, hoor ik. Ja, want dat was, uh, nou ja goed, Lee Perry is nog heel lang doorgegaan, maar dat was zeker niet iets uit zijn vroege tijd. Want Lee Perry loopt al mee sinds de ska-tijd en zelfs daarvoor al. Dus Is echt iemand die, die eigenlijk al, al, ja, vanaf het begin af aan erbij is. Ja, ja nou, kijk, oh nee, dat is in onze geboortedatum, niet 1958. Toen is hij gestart met de muziek. Ja. Ja, ja okay. <laughs> Ja, ah, kijk, dat is wat misging. Ja, nee, daar, dat is wat mis ging. Ja. Uh, Bart, ja, maar dat is misschien ook wel een leuk bruggetje. Ja. Want we hadden het net over de grote heren. Het zijn, ja, het zijn toch eigenlijk wel heren. Ja, zeker. Het, is, uh, het zijn uh, voornamelijk heren. Ja, en ja, dan komt uh, King Tubby omhoog kijken. Eigenlijk een beetje. Je, het miste, toen ik dit voorbereidde, kom ik heel hard. Het, het icoon van Dub. Ja, ja. ja, maar je komt vaak hetzelfde verhaal tegen. Dus in de zin van: nou, er was iemand <laughs> en die ging sound systems bouwen, wat jullie eigenlijk ook doen en hebben, en hebben gedaan. En dat iemand dan op een gegeven moment doorgroeide naar een, soort van, naar een studio. En dat dat inderdaad al vanaf de 50s ja. eigenlijk al, al ja. startte. Zo. En dat heel veel van die mannen dus een hele lange carrière inderdaad hebben. Ja, ja. En daar eigenlijk in doorgroeien. Ja, en dat, dat vond ik wel heel leuk om, uh, om te horen. Want King Tubby blijkbaar heb ik wat ik dan uh, had gevonden, wat, was dat hij dus uh, handig was met elektronica en dat Juist. hij dus allerlei elektronica... Ah, hij had ook een winkeltje, had, ja. een Radio Repair, uh, ja, of, het, of in, in het, ieder geval iets in die zin. Ja, dat elektronische apparaten... Dus hij had hij, de skills. Ja. Hij was een van de weinige mensen die echt de skills had. Ja, ja. ja. en dat ja. vond ik fascinerend. Ja. Omdat, want daardoor werd hij ook, ja, ja anders was hij geliefd. Hij was gezocht. Ja, Volgens mij kreeg hij ook, even kijken. Inderdaad, Tubby's Hometown Hi-Fi, dat was blijkbaar zijn, uh, zijn winkel. Ja, ja. Dus dat uh, was wel heel leuk, ja. En, en blijkbaar, tenminste zo interpreteerde ik het... Dat op een gegeven moment, uh, daar had jij het over, hè? dat ze aan het bed waren, Jurgen. En, ja. uh, dat op een gegeven moment de politie kwam. En die had zijn sound system uh, ja, geconfiskeerd of vernietigd. <nine tonal hacen foul> <Guogeh> een van de twee. En dat dat voor hem een, een kleine uh, aanzet was om ook meer de studio in te gaan. Want ja, ah, yeah. yeah. uh, dat vond ik ook wel uh, interessant om te vernemen Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Het, het, als, je, nou, als je dan ver terug teruggaat naar het begin. Het, uh, toen sound systems begonnen met, met het. Uh, met het spelen voor de mensen... was dat in eerste instantie allemaal... Uh, R&B wat ze speelden. En dat werd allemaal uit de Verenigde Staten gehaald. Ja, de waar de echte veel oude Jama rhythm and blues hebben we het dan ja, ook. Ja, juist, juist. Want ja. veel Jamaicanen gingen werken in de Verenigde Staten. En die brachten dan gewoon een hele hoop records mee terug. En uh, Dus zo begon dat. Dat werd eigenlijk vooral gedraaid. Op een gegeven moment kreeg je dus uh, het idee van... nou, we willen eigenlijk als Jamaicanen ook muziek gaan maken. Zijn ze Jamaikaanse R&B gaan maken? Dus dat is ook nog een dingetje. Um, waar wij overigens, dat raken wij al niet meer aan. Nee. Dat, dat, dat, dat is niet iets wat, maar bestaat. <laughs> Juist. Um, en um, tot op een gegeven moment ook nog de vraag kwam van, van... ja, maar kunnen we nou niet eigenlijk gewoon echt Jamaicaanse muziek maken? Dus gewoon nail die R&B uit Amerika laten zitten. En dat is ska geworden. Juist. Kijk, daar maar, komen, uh, het, daar ja, komen goed. de interessante dingen boven tafel. Ik wil ja, is... een uh, ska-editie aankomen. <laughs> Oh, dat kan zeker. O, ja. dat kan zeker. Oh, zeker, ja. Maar dan wel met de plaatsspeler. Kan ja. allemaal geregeld worden. Ja, nee, dat is, uh, ja, want dat, uh, dat heeft de luisteraar bleefd. misschien nog niet meegekregen. Maar er was in de communicatie iets uh, niet helemaal goed gegaan, volgens mij. Want uh, beide heren van in, stonden hier met hun platenkoffers. En, maar we hebben hier geen platenspelers. Dus, uh, dat, ja, toen bleek dat, het om een interview te gaan. Ja, maar, uh, ja dat is uh, ook nee. goed. En muziek en de historie van de muziek. Maar uh, dat gaan we nog een keer goed maken. Er valt hier ongetwijfeld ergens ooit een keer een plaatsspeler aan te sluiten. Absoluut. Gaan we regelen. Zeker wel. Absoluut. Gaan we even doen. doen? Ja. ja. Uh, terug naar King Tubby. Laten we hem maar opleggen. Ja? ja, leg hem maar op. The King of Dub. Met Stagga Dub. Ja, druk maar op play, want opleggen gaat niet. Oh ja, dat is wel <laughs> Unit. Ja, lieve dames en heren, onze King, wie? Mm. met zijn stagga Ja, we hadden net wel een interessant gesprek. Ja, want dit is natuurlijk <laughs> oorspronkelijk van een vocale nummer. Hè? De, de, ja. Dit soort dubcuts werden gemaakt van nummers, van reggae-nummers, met, met een zanger en, en, en, en in dit geval Sister Nancy's Bam, Bam Bam, en dat ja. is een nummer wat toch stiekem veel mensen wel kennen als ja. ze het horen. Ja, want mogen ze opzoeken als Joe. Heb ik dat ook begrepen, dat uh, ja, dat, dat eigenlijk ook dub is hè, in die zin. Dat het ja, dus dat, is, dat is in ieder geval hoe het begonnen is. Dat, dat. Een beetje het vervormen en naar je eigen zetten van de muziek, zeg maar. Ja, je is dus eigenlijk het. het, het een, een, een, er werd eerst, reggae verscheen vroeger op 7 Inches. Nog steeds trouwens uh, veel. Een van de weinige genres volgens mij waar ze nog steeds 7 Inches in draaien. Uh, en dan had je op de A-kant vaak, niet altijd, maar had je op de A-kant had je het, het reggae nummer staan. Op de B-kant stond dan het, het, dezelfde ridding, maar dan de topversie. Ja, juist. Geweldig. Ja. Ja, ik ben blij. <laughs> ik ja, en even voor de, voor de informatie voor, van, van de, de, de vorige nummer. Daar zijn echt, er zijn wel twintig singles, denk ik met allemaal een andere versie, andere interpretatie van deze ritme. Zij het met een zanger, een zangeres, een saxofoon... of gewoon dubben, of met een gitaartje of een orgeltje, whatever. Ja, en zo zijn er veel meer ritmes... Waar, waar ontzettend veel verschillende versies van zijn. Ja, juist. Ja. Ja. Gewoon commercieel. Ah, ja. ja, goed, het uh, lenen van muziek is uh, in geen enkel genre. Ah, ja, het, het, het komt ook, het, in sommige gevallen kwam dat ook voort uit nood. Omdat uh, studio tijd is duur. En zoveel geld is er nou ook weer niet in Jamaica. Dus het was ook vaak gewoon praktisch. Uh, voordat dub een ding werd... werden er ook wel eens bijvoorbeeld gewoon... Dat een, een, een drumspoor van een nummer. Gewoon van, ja, nou dan gebruiken we die maar. En dan nemen we er een, een ander gitaartje en een orgeltje bij op. En dan maken we weer een nieuw nummer. Dat is, dat, dat is eigenlijk ook... Dat is ja. nog een, een, een veer eerdere voorsprong van, van, van de dub, zeg maar. Van dubben. Ja, ja. To dub, ja, het is, bijna een het is een werkwoord bijna. ja, ja. ja. ja. Hé, hey, en dan de volgende artiest. Linvel Toms. Persoonlijk favorietje deze. Ja, ik uh, heb deze lijst best wel... Ik zat wat in de auto van het weekend. Hmm. Deze lijst uh, meerdere keren uh, geluisterd. Goed zo. Ik vond deze, <laughs> ik vond deze heel prettig. Ja. ja. Uh, Yaja than Dread. Yes. Yeah, yeah. Zullen we gaan luisteren? Yeah, luisteren. Yeah. <laughs> Zeker. <laughs> Try to hide and they will be nowhere to hide The thunder will be rolling, the stone will be falling, the lightning will be flashing, and the fire will be gashing. Tata da dandrake Tata dri -da dandre Tata dri da Een jaja, Dreader than Dread. Een favorietje? Ja, zeker. Met, uh, zeker. Die komt regelmatig voorbij als we Zelf uh, eigenlijk. Oh. Hey. Ik ben een play it twice. Ja, jij ja, it up. Ja, play it again. Huh? Ja, precies. Nou, komt-ie. Vandaag ja, ja, kunnen we gaan. misschien niet. Ja. Doe maar dan. Het nee, ja, nee, ja. is toch ook heel vaak, als het ware, dat er een soort van. Uh, Pull-up. Ja. Ja, ja, zeker. Zeker, ja zeker tijdens de sessies ja. kun, je dat, ja. kun je dat toelichten? Uh, ja dat is raar. iets wat uh, toch wel het meest verkeerd wordt. Dat, is, dat vinden mensen zo raar In het en dat begin vinden mensen ook, irritant Ik vond dat ook zo raar toen ik voor het eerst Op sound system feestjes kwam Dat ze een nummer opzetten En hem zomaar ineens eraf haalden En opnieuw erop legden ja, maar dat was een even... trekker geel. En toen kwam ik een jaar later kwam ik nog een keer terug. En toen dacht ik, ah ja, nou ja, die pull-ups vind ik nog steeds raar, maar die muziek die is wel echt heel vet. En een jaar later stopte ik. Ah, pull up! Ja, ja, maar... ja dat is gewoon zo'n ding: if it's nice, you play it twice. Ja inderdaad, en... als je gewoon oh. weet, die tune die komt. En dan. Oh ja, nee, hij ja. komt nog een keer. Oké, okay, dit maar dat is nog beter. Het is ook nog wel een kunst hoor om te weten wanneer je de pull-ups moet doen. Ja, je moet eigenlijk ja. een beetje kijken naar van, als je ziet dat een, dat een crowd gewoon goed reageert op een tune, dan apps, dan haal je hem een beetje te teasen, weet je wel. Dat ja maar dan moet je ook wel een beetje het gevoel hebben voor die groef aan het begin, zeg maar, dat je hem goed hebt. Hoe bedoel of je? Of niet? Ja, je gooit, hem, je gooit de naald eraf en je zet hem er weer op. die moet dan al redelijk aan het begin van het nummer toch weer... Zeker, zeker. Maar dat, dat leer je ja, eigenlijk, wel. Eigenlijk net okay. voordat hij dropt, zeg maar. Juist. Ja, ja nou, dat is, dat is wel grappig, want ik mag wel eens met Steven uh, ergens draaien. Mm -hmm. En uh, Roburn <laughs> bijvoorbeeld. <Ja. laughs> andere koek. <laughs> Op de Roburn Camping dan wel. Ja, ja, ja. ja. Oh, ja, ja, ja. En, uh, dan ja. Was, is het ieder jaar ook wel. Oh ja, dus uh, hoe doe je dat dan ook alweer? Dat scherp zetten en zo. Ja, en, ja, ja. ja dat is best wel een ding. De, maar dat is inderdaad dat leer je. Nou ah, ja, sowieso ja. is het. In, in Dub is het natuurlijk sowieso gewoon heel. De, de draaistijl is heel anders. Het van. is al m, m, eigenlijk origineel, is er maar één draaitraaf Ja. Ja. ja, dat heb ik begrepen van Hugo, ja. Ja, ja. ja en uh, there's the man on the mic. En die, uh, die, uh, die praat het aan elkaar, slash toast het aan elkaar. Uh, en uh, dan heb je nog een, een, uh, een pew erbij. Ja, of ja de, de, de siren en de echo. Ja. En, en dat ja. is het, zeg maar. Waarbij ja. je het moet doen. Of niet. En ja. dan moet ja? altijd maar geluid blijven komen, zeg maar. Ja, ja dat is echt zo'n... mag jij ook wel even stil zijn, maar niet te lang. Ja, maar dat is, dat is inderdaad wel echt uh, een vast recept, hè? bijna. Al die elementen die je nu ja. Uh, opnoemt. Ja, ja. Maar ja, ja. dat is ja. ook onderdeel van dat dubbelweg. Want daarmee ja, maak, je... Je, maak je het eigen. Ja, precies. Nee, je gaat het, je ja, gaat het waarderen. Ja, zeker. Wat je ook zei met die pull-up, dat moest ik inderdaad echt wel ja. doorheen. Ja, nou, ja iedereen ja. heeft het er gehad. Dat hebben we allemaal, precies, dat hebben we allemaal <laughs> gehad. Dat is voor ons, dat is voor ons gewoon een, een nieuw concept. We zijn zo gewend aan dat alles in elkaar over wordt gemixt en dat je eigenlijk nooit meer stiltes hoort ook op een avond. Dat, mensen daar echt zo. Bijna vol nee, weet ja, je ja, dat? Nee, wat? Oh, ik wordt houd echt, er nu van. Ik word er nu van. Dat wordt voor mij echt even wennen. Ja, ja. Ja. ja. Ik vind het dus heel prettig tegenwoordig om gewoon naar een nummer te luisteren en op een gegeven moment is het nummer klaar en dan kijk je elkaar even aan van ah, ja. lekker nummertje en dan ga je wachten. Oké okay, nou. Tijd voor de volgende, weet je wel? Nou, en het bouwt een spanning op of zo, Je kunt je ook voorbereiden op de volgende. Dan denk je van. Het ja, nou okay, nog okay, vetter okay. worden. Oké, yeah. oké, okay, okay. zijn we hier? <laughs> Ik moet even uitrusten. Kom, volgende. Ja, nou Oh, dat is, dat is wel echt wel, wel uh, anders, ja. Een ja, natuurlijke flow, zeg maar. Ja, ja. ja, dan ja dan mooi. mooi. Ja, het is traditie ook, natuurlijk, hè? Ja, ja dat, dat dat dat moet wel geïntroduceerd ja. worden. Ja, ja, ja dat is mooi. Mooi om te horen. Zullen we er weer een gaan intoetsen? Ja, doe het. Oké. Hm. Nou ja, Jabby You uh, had ik uitgezocht. Ja. Met de Conquering Dub. En volgens mij heeft King Tubby dit uh, geproduceerd. Ja, ik, uh, en ik denk bekijk. als ik het zo hoor dat de Conquering Dub de Dub-versie is van de Conquering Lion. Wat het, oh. uh, uh, zijn, uh, van zijn debuutalbum komt en ja. wat hem ook de bijnaam Jabby U heeft opgeleverd. Want hij maakte eigenlijk muziek als Vivian Jackson. Oké. Okay. Voor de nerds. Ja, en hij geen mega religieus te zijn hè. <laughs> Ja, zeker. Jesus Dread. Ja, en ook een aparte uh, interpretatie van uh, Rastafarianism... ...waarin uh, Christus veel yeah. centraal stond. Ja, dat hij ja, ging ja. een andere kant op. Hè? Een heel eigenzinnige man ja. in general. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, wel ja. Wel om maar te het is diep we spirituele kijk. muziek. Ja. Nou, daar gaan we dan. Ik horen. durf vast te stellen dat King Tubby dit geproduceerd heeft... aangezien het album King Tubby's Prophecies. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, zeker, zeker. Ja, ja, ja. <laughs> Moet wel bijna. Absoluut. Ja, Conquering dub. Play the tune. En zo is het. Conquering ja, dub. waarschijnlijk Conquering Lion. Ja, nee, dit is dus eigenlijk de dub King Tubby. Van... Dit is King Tubby. Oh. Dit is, ja, en Jabbe You heeft het oorspronkelijk, heeft de, de compositie van de ritm denk ik, ook gemaakt. En oorspronkelijk zat daar een tekst onder. Ja. Maar die ontbreekt hier in de dubversie natuurlijk. Ja, exact. Ja. Ja. We gaan mee met die teksten. Daar hebben we niks aan. <laughs> nee, nee. We lekker. lekker, een beetje spacer. Ja, Focus toch? on the groove. Ja, nou, daar zijn wij ook wel van normaal gesproken. En dat is wel leuk, hè. Dat is een soort van bijna gemeene deler in heel veel muziek in Ieder geval, die ik leuk vind, ja, inderdaad, een bepaalde groove. maar ook het repetitieve, ja, dat spreekt me ook enorm aan. Ja, he? dat heeft ja. daar zo helemaal ja, dat in heeft geleiden. Dat ja, ja, ja. Zeker. ja, ja. Dus dat is altijd heel prettig, ja, ja, om te ervaren. zeker. Hey, we hadden het net over 27 september, ja, ja. wat kunnen we verwachten? Ja, 27, nou, is inderdaad, ja, daar hadden we het net over. Ja, 27 september <laughs> wordt een, wordt een, een, een, een stevige avond, Dus dit, is een ja, maar ook echt anders dan dan. Um, dan wat we hier nu eigenlijk aan het doen zijn en wat we normaal echt doen. Uh, we, we hebben meestal een, een aardige opbouw in onze avond zitten. Waarin we dus inderdaad beginnen met, met wat oudere plaatjes. En dan op een gegeven moment gaan we van ja, jaren 70, jaren 80. En, en zo bouw je het op totdat je in het nu bent. En, en ja, nou, dan knal je gewoon de rest van de avond af, om het even simpel te zeggen. Uh, v, uh, deze sessie gaan we eigenlijk vrij vroeger, vroeg al knallen. Uh, we nodigen ja. gasten uit, uit, uit, uit Brussel, Gamma Sound System nee de, de, uh, the, uh die houden zich niet in. Dus dat gaan wij ook niet doen. Die zelf ook stevige muziek produceren ook. Inderdaad, inderdaad. En dat doen wij ook overigens. Dus uh, ja. we gaan er een mooi clash van maken. Maar uh, voor de mensen die op zoek zijn naar een avond waarin ze uh, de gouden de, de reggae uit de jaren 70 willen ontdekken, dan moet je naar onze feestjes komen, maar niet naar deze. Ja. Dan heb je ja. 29 november de volgende. 29 november de volgende met Bloodhound Sound. Maar ik ben ook bang dat dat ook wel een stevige sessie gaat worden. Ja, maar daar gaan we ook ja. gewoon wel goed draaien. De roots is belangrijk. Ja, zeker. zeker is belangrijk. Maar. maar als je zegt uh, het gaat niet die roots-kant op, welke kant gaat het dan wel op? Nou ja, je hebt zeg maar, uh, de, de, de, op een gegeven moment deed het digitale zich. Uh, ja, de, de dub en de digikant. Ja, ja, ja. En dat, dat, dat heeft zich vanuit, ja, dat begon in de jaren tachtig natuurlijk al. En, en je hebt ook echt wel veel digi-reggae, zeg maar. Hè? Reggae met, met een, een, een simpel Casio-keyboardje uh, gemaakt, zeg maar. Ehm. Um, uh, Dancehall is daar vervolgens natuurlijk ook uit voortgekomen. Hè? Dat is eigenlijk een afsplitsing van de reggae geworden. Um, en dub heeft dat ook eigenlijk geïncorporeerd. En uh, ja, dan krijg je dus uh, ja, eigenlijk dub zoals het vroeger was soort van. Maar dan ja, met hedendaagse geluiden. Dus met, met heftige synthesizers, heavy drums, heavy bass. Uh, gewoon met een clean sound. En, ja, ja is dus qua, qua vibe is het heel anders. Maar het is ja, ook wel grappig om te zeggen dat meestal de jeugd die dus nu dub ontdekt... Ja. vaak begint in die digitale kant en daarna pas ja. echt de terug in de tijd gaat... De en story. dan dat gaat meer gaat ja, het waarderen. Het heeft ook echt zijn reflex. Het is wel grappig dat we dus nu vanaf de andere kant eigenlijk richting het nu aan het gaan zijn... Ja. En we hadden het ook over uh, jouw eigen muziek. Ja, ja, ja. Wat maak je zelf? Nou ja, wat, dat is dus wat wij ook maken. Ja, um, uh, yeah, wij maken dubplates. En dat is ook weer een soundsystem begrip. Ook misschien wel leuk voor mensen om te weten. Uh, dubplates waren en zijn nog steeds ja. tunes gemaakt. <laughs> Niet voor de verkoop, maar voor soundsystems om te draaien, om te promoten. Wie weet worden ze ooit uitgebracht. Mogelijk worden ze überhaupt niet uitgebracht. De grootste sound systems die er dus ook zijn... die hebben dus ook echt... Ja, de plates van, van ja, nou ja, daar, kun, daar ga ik van kwijlen, zeg maar. Ja, <laughs> en ook gewoon van jaren terug nog, die van, nog steeds niet uitgebracht zijn. Nooit en die draaien die ook nog steeds. Ja. Maar daarvoor moet je dus ook echt naar een sessie toe om die te horen. Ja, ik kan het zeggen. Dat, is ook, dat, dat trekt dus Dus ook dat mensen. is exclusief. Ja, ja, ja. Ja. Dat is eigenlijk al sinds de jaren veertig, als ik dan de historie van de system Ja, ja, ja. ja zeker. dat is echt zo oud als de scene is, ja, is, is dat ja, ja Dus iets uh, unieks op, is wel, op plaat, ja. is wel echt op vinyl. Uh, nou, zeker vroeger wel. Uh, zeker. Tegenwoordig is dat ook iets wat gewoon ja, op, op in, in love of in vlak of uh, whatever. Uh, maar in ieder geval high quality natuurlijk. Het is wel een ja. grappige anekdote ook dat we ooit Jafri uit Engeland op ons soundsystem hebben gehad. Toen wij nog niet zeg maar, ons eigen gebouwde soundsystem hadden. Op een dub sessie van Stefan. En die kwam naar ons toe en die zei dat hij... Aan Jashaka voor de grap een schijf die hij zeg maar had uitgevreesd, uit zijn gebouwde speakers had gegeven. En toen had hij gezegd, dit is mijn nieuw dubplate. En toen werd echt heel erg boos op hem. <laughs> ja, Jafri was ook wel een contentie. Jazeker. Maar uh, ja, goed, dus dat is wat wij in principe, uh, uh, in principe doen. Dus uh, wil je, ben je er benieuwd naar? Uh, kom vooral naar de feesten toe. Dat Zeker. is ook de intentie. Uh, er staat één nummer op Spotify, overigens. Uh, ja. Um, en hoe heet dat nummer? Weet je dat? Dat is uh, The Dungeon Dub. Ja, ja. Er staan drie, drie cuts van dezelfde ritme. Um, ja, nou, dat kunnen mensen checken als ze het willen. IA um, nou, All Stars. Yes, The Inner East All Stars. Oké, okay, goed. He, dan gaan we nog even terug de historie in. Yes. Uh, zijn inmiddels aangeland. En deze kon ik wel vinden. In 1976, de Scatlites staat hier onder vermeld. Ja. Alleen hebben de Scatlites mogelijk wel het originele nummer gebracht. Maar uh, met dit nummer niks te maken gehad. Nee, dat, nou ja en nee. Het um, is wel grappig. Is, um, uh, de Scatlites zijn natuurlijk uh, in, de, in de jaren 60. Of ja. misschien nog zelfs al wel ietsjes eerder. Eind jaren 50, misschien. Dat weet ik even niet. <lacht> maar zijn toen dat hij begonnen met, uh, met de ska. Um, maar toen dus die Don Drummond... waar ik aan het begin van de uitzending... Ja. waar we toen over hadden... Ja, die met zijn is trombone? Ja, met zijn trombone. Toen hij de groep, obviously, moest verlaten... Um, toen viel de Skatalites eigenlijk ook uiteen in twee groepen. Uh, en die zijn eigenlijk uh, nooit meer echt bij elkaar gekomen tot 1976, als ik het dus inderdaad goed heb. Want toen uh, hebben ze het album, hoe oh, heet dat album toch ook alweer? Africa and Dub, volgens mij. Dat was een project van de bassist of de drummer, weet ik ook even niet meer precies, uh, van die band. Hm. En toen, as a surprise, hebben ze toen de rest van de groep er ook bijgebracht. Uh, en hebben ze dat album geproduceerd. Dus het zijn wel de scatterlights, maar ja, wel de scatterlights in een completely different... Fashion. Juist. Ja. Uh, Want dit is opgenomen in uh, uh, Lee Perry, Perry's Black Ark en mm -hmm. uh, gemixt in King Tubby's. Ja, ja. ja. Volgens King uh, Tubby's mixte veel van Lee Perry inderdaad. Ja, ja. ja. Uh, maar de Scat Lights uh, of hun leden krijgen geen credits voor dit nummer nog op de hoes, nog op het label. Het is uh, sowieso een uh, mystieke wereld. Ja. <laughs> ook met de credits zeg maar. Uh, de, ja. Ja. Nou, het album heet Herb Dub is Collie Dub. Dat zijn we niet zo heel veel. Mij ook niet. Oké. Okay. <laughs> ik denk jij gaat mij nou uh, de les lezen. Nee, nee, nee, joh. geen nee. idee, geen idee. Oké. Okay, Fijn. Nee. Nou bij Herb, Ben benieuwd wat je op gaat zetten. Bij Herb kan ik me wel iets voorstellen. Man. Ja, iets van je rookt toch? Ja, ja toch? Ja. Uh, het nummer heet Roots Dub van de Scatlights of niet van de Scatlights. Moet ik hem wel aanklikken. What's De Ja, ik moet zeggen, dit is wel een beetje mijn ding, hoor. Als ik het zo toch uh, ja, even meepak. Ja, het is echt dit. Ja. Heerlijk. Een langere ja. track. Lekker veel echo's, delays. Uh, ja. Ja. Uh, ja. En misschien is er weinig van het oorspronkelijke uh, Scatelites nummer over. Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, dat weet ik ook niet. Ik weet niet waar dat het precies het origineel van is. Zo goed is het gemaskeerd. Ja, <laughs> ja, <laughs> ja precies. <laughs> Dat, dat zou ook nog kunnen, dus dat ik het wel gewoon ken. Was ja. was dat is pas Dat is echt overgenomen gewoon. Wat, ja. Echt ja. Ah, ja, dat heb je wel hoor. Ik heb echt al wel een paar keer gehad dat ik een, dat ik een, een, een nummer hoorde... en dat ik hem bij wijze van spreken gekocht had. En na tien keer luisteren ineens dacht... Hey, wacht eens even, dat is deze. En bij ben ik, oh ja, verrek. Ja, en dat, ja. Dat, dat, dat kan soms echt keihard gemaskeerd worden inderdaad. Ja, ja maar, dan is het geslaagd dat hoor. Dat is eigenlijk wel gewoon een beetje de kunst dan ook. Dat je echt gewoon een eigen nummer van maakt... en mensen pas later ja. herkennen dat het een soort van gestolen ja. is. Ja. Wat, wat, wat, wat in de basis pakken ze toch bij dub een, een origineel, vaak dus reggae, of hier dan misschien <coughs> vroeger ska. Nou ja, dit was ook gewoon reggae. Oké, okay. ja, ja. en, en dan uh, in eerste instantie gewoon de bas en de drums gewoon Heel erg uitversterken. Ja, daar ligt de emphasis op, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. En dat ligt sowieso in de reggae, ligt dat er natuurlijk ook al op. Reggae is heel erg dynamisch, hè? dus het, het, het is heel erg op het ritme. Dus dan is de drums speelt natuurlijk gelijk een grote rol. En de bass is, is die heavy-dragende factor die het aangenaam en warm en ja, lekker maakt, weet je wel. Dat, uh, ja, soms ja. ook wel een beetje boos. Ja, ja, ja Zeker, zeker, <laughs> zeker. In ieder geval lekker. Ja, zeker. In de breedste zin. Ja. In de breedste zin van het woord, ja zeker. Ja. Uh, dan komen we, oh, dat heb ik, ben ik vergeten uh, te tippen, dat dat aan de beurt is. Augusto Pablo. Ja. Augustus. Augustus, je Augustus je Pablo, ja, ja. Degene die de melodica de reggae inbracht. Juist. Zeker. Ja, ja, ja. Maar, oh, je, en dan vervolgens overigens... met heel veel effecten daar weer op. Ja, dat was soms hij zelf, soms een andere producer. Hij heeft bijvoorbeeld ook uh, melodica werk voor Lee Perry opgenomen. En uh, dan uh, krijgt de melodica ineens een heel andere dimensie, om het zo maar te zeggen. Uh, maar hij was zelf ook een, uh, nou ja, gevierd producer. Ik, heb, uh, zelf, ik vind hem zelf uh, ook een heel vette producer. Zeker. En hij komt oorspronkelijk uit een vocale groep. Dus hij is ook zanger geweest. Oké. Okay. Rijke o geschiedenis. Ook leuk om misschien te benoemen dat jij en Hugo zelf ook live melodica spelen ja, ja, zeker. Op, op het sound system. Ja, ja, ja, ja. ja dat cool. doen wij ook. Ja, ja. En dat doen eigenlijk heel veel sounds doen ja, dat. Het is echt, hij heeft dat erin gebracht en die, die melodica werkt zo goed in de reggae. Zeker ja. in, die, in die mystieke roots uh, Rastafari vibe die, uh, die, uh, die wij allemaal heel tof vinden. Uh, ja, daar is het echt een, uh, echt een uniek instrument voor geworden. Want misschien een gekke opmerking, hè? maar is dat hebben de Rastafari's de, op een gegeven moment die reggae en dub zich meer of meer toegeëigend? Ja. ja, dat is wel ja, basically ja. wat je kunt zeggen. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. Daar, ging, ja want, daar gingen ze lekker op. Het is een beetje dubbel ook, hè? Want, want, want Rastafari, voordat het allemaal super populair werd en dingen, was het, uh, werden Rastafari's gediscrimineerd in Jamaica. Die mochten op veel plekken niet naar binnen. Die waren, waren eigenlijk bannelingen in de stad, weet je wel. Uh, uh, dus ja. dus dat, is, dat is de andere kant ervan. Langzaam maar zeker. Heeft. Uh, nee, je had dan bijvoorbeeld in de vroege tijdperk. had je bijvoorbeeld. nummers waar een geheime Rastafari-boodschap in zat. Weet je wel? Dus dat het niet met zoveel woorden werd gezegd, want dat was taboe. Dat mocht niet. Maar. Degene die het luisterde, die wist waar het over ging. een dat, beetje dat, zeg maar. Van, een soort van codetaal. Uh, en dat is langzaam steeds geaccepteerder geworden. Ja, en op een gegeven moment werd het gewoon populair. Bob Marley, Dennis Brown, Peter Tosh. Weet je wel, al die grote gasten. Ja, en toen, toen, toen nam Rastafari het echt over, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Leuk. Leuk. leuk, leuk om te weten. Ja. En als ik het goed zie... Oh ja, dit is ook weer eentje. Augustus Pablo met Pablo's Express. Opgenomen tussen 74 en 79. Ja. Meer ja. heb ik niet kunnen achterhalen. Ja. Nobody knows. Komt. Het zal niet 79 zijn, denk eerder. Maar goed, ja. Doe het doet ook niet toe. Augusto's Pablo met zijn express. Ja. Maar wat speelde hij dan precies? Hij speelde de Melodica. melodica. Dus een blaaspiano een klinkt bla misschien bekend. Ja, dus dan is het eigenlijk een soort van heel klein. Uh, het is een klein plastic. Uh, ja, toch? En klote dingetje eigenlijk. Met, met een het slangetje het? naar je mond. Met een slangetje naar je mond, of zonder slangetje ja, naar je, dat je kan mond. Ook Zoiets ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. En eigenlijk echt bedoeld om kinderen de grondbeginselen van muziek bij te brengen. Ja. Daar was het eigenlijk voor bedoeld. Eigenlijk de opvolger van de xilofoon. Hoe, dat weet ik niet. Nee, nee, maar de, de, dat lijkt me dan, zeg maar, want uh, die kun je zeg maar, heel makkelijk zo bedienen. En dan als je er nog bij moet gaan blazen, zeg maar, dan wordt het zeg maar, weer een stap moeilijker. Ja, ja, ja misschien. Een blaadje, ja. Ja, de xylofoon uh, die had ik thuis ook toen ik klein was. Ja, ja. ja. Om op te rammen. Ja, ja. precies. Dat, dat bedenk ik me dan, het zeg, enige dan. Dat wat... zou ik me dan aan associëren of zo. En het enige wat de melodica wel interessant maakt... is het het enige blaasinstrument... wat tweetonig kan. Dus Kijk. Er, oh, Er zijn wel zeldzame... dual flutes volgens mij. Maar in ieder geval... De, de, de, ik durf vrij veilig te zeggen dat de meeste blaasinstrumenten niet meer stemmig kunnen. En dat kan deze dus wel, dus dat okay. is een leuke bonus. Ja, maar dan krijg je wel wat dat, uh, mystieke of psychedelische. Effect. Nou ja, dat is, ja, dat is de magie die van, van. Want als je een melodica koopt en je speelt er een keer op, dan realiseer je van ja, het stelt niks voor. Een plastic ding zeg je. Ja, het is gewoon een plastic ding. En het, het is een, ja, het, het, ja. Het is, het is gewoon speelgoed eigenlijk. Maar zet het achter een goede microfoon en zet er een mooi echootje overheen. En het klinkt super mystiek. En heel vet. Ja, dat, dat is er zomaar ingekomen en dat is blijven hangen. Alle sounds doen het nog hoor. Ja, je hoort veel. Ja, je hoort hartstikke aanwezig. Ja, en het ja, is ook gewoon heel makkelijk mee te nemen, weet je. Het is gewoon best een klein ding. Ja, ja, ja. ja. ja. En Ideaal. makkelijk te leren ook. ja. Het, uh, ja. Ja. Zelfs ik zou het misschien wel kunnen, Steven. Absoluut. Met mijn ritmegevoel. Nou, ik, uh, ja, goed. Nodig Bart uit op het podium, de 27e. Het <laughs> <laughs> is goed. Als je vroeg komt dat, ja. dan mag je wel een keer oefenen. Bij de soundcheck. Ja. ja, zeker. Dat wil ik zien. <laughs> Juist. Hey, dan komen we bij een bijzonder duo. Uh, had ik niet bedacht toen ik dit nummer uitzocht. Ik ben gewoon gaan luisteren en gedacht: oh, deze wil ik erin. Ik heb al heel lang een duplice die bouwt en groeit door de jaren heen. Daar ja. stond dit ook tussen. Uh, was niet in de historie van het duo gedoken, Sly en Robbie. Ja. Ja. Ja. Uh, naast het feit dat ze zelf uh, ongeveer 50 albums opgenomen hebben moest echt even tellen mm -hmm. uh, hebben ze uh, uh, als sessiemuzikanten ontzettend veel bijdrage geleverd ja, aan, ja, dat, dat bij is... alle, bijna alle Jamaicanse pro, uh, uh, grootheden nee, iedereen wilde daar ja. iedereen ja. wilde met hun ja. ze hebben zoveel opgenomen joh. Dus maar vervolgens vind... waren het dus Poppy ook Boys. zo goed dat ze door de, uh, doorbraken in de populaire muziek ik ja. uh, zie hier namen als uh, Madonna Bob Dylan, Rolling ja. Stones, Grace, ja. Grace Jones, uh, Joe Cocker, uh, Sting, Santana, Ian Jury. Ja, gaan we zo maar door. Ja. Herbie Hancock, Rocket heeft zelfs, uh, hebben ze zelfs op meegespeeld. <lacht> uh, nou goed, en hier komen ze met het ja, album niet te achterhalen uh, uit 79. Uh, daar is het opgenomen en 20 jaar later in 99 pas uitgebracht. Het uh, nummer Burial Dub van uh, Sly Robbie. Lange dubplate geweest dus. Thank Met de Burial Dub. Ja, Ik vind het inderdaad zo goed klinken. En het is zo goed geproduceerd. Maar het is ook alsof het gewoon... Zo, ik zeg dat wel eens. Hè, alsof het gewoon ineens er was. Hè, zo, het klopt helemaal voor mijn gevoel. Mm. Dat, dat, tenminste, dat heb ik met hun muziek heel vaak. Dus uh, Ik heb me niet zelf uitgezocht. Maar ik ben wel enthousiast, Steven. Zoals je hoort <laughs> over jouw nummer. Heel goed. <laughs> uh, dan uh, heb ik er hier nog eentje staan. Uh, Roots Reddicks. Uh, daar heb ik inmiddels meer van geluisterd. Ja, het is dus eigenlijk een, uh, een vrij vergelijkbare band met uh, als, als wat Sly en Robbie van, uh, de, met de, de Revolutionaries deden. Ja, sessieband. Veel gevraagd in studio, ja. in, uh, studio ja. van Channel One, Kingston. Ike Mouse, Gregory Isaacs, Prince Farai. Alle grote namen. Ja. Uh, dus uh, ze wisselden af tussen Sly, Robbie en uh, Roots Ragged. Uh, je hebt Shredders. nog meer, je hebt de, de Aggravators, heb je ook nog. Je had natuurlijk ook nog de, de Upsetters, dus de huisgroep van Lee Perry. Maar dat, dat was basically iedereen kon daarin spelen. En als Lee Perry het produceerde, dan waren het de Upsetters. Ja. Uh, ja, goed, je hebt heel veel groepen in die tijd uh, die uh, hun faam hadden. Juist. Uh, ook deze is weer opgenomen in waarschijnlijk 1980. Ook geen album bekend. Uh, uh, is naar Engeland verscheept om daar uit te brengen. Maar dat is nooit gebeurd. Dus ergens is hij ja. opzet, letterlijk tussen wal en schip gevallen, denk ik. <laughs> uh, en in 2016 uiteindelijk uitgebracht op een compilatie... Junjo presents heavyweight dub champion. En in 2019 nog een keer op 12 inches of dub... ten behoeve van record day. Uh, dat kon ik terugvinden. Maar ook deze heeft lang op de plank gelegen. Ja. Uh, we gaan luisteren naar Seconds Away van Roots Ridge. Ah, ja, de oorspronkelijke versie is van Barrington Levi, volgens mij. Ken deze tune. Bring it! 1, 2, 1! is in dog vond deze wel heel fijn. De Roots Reddicks. Ja, of eigenlijk The Scientist. Hoppa. Die kijk dan weer wel. De Roots Reddicks, dat is de band die dit gespeeld oh. heeft. Maar wie heeft de dub gedaan? Dat is de producer. En de producer is The Scientist. Oké. Okay. No. Dat is ook no. wel een hele grote bekende Zeker, nou. zeker. Ja, ja. ja die heeft een, uh, heeft een stel onwijs vette dubalbums geproduceerd. ja Allemaal en... echt... En ook hele Heel aparte gelinkt. hoezen altijd, die albumhoezen. Ja, klopt dat ja. Echt zo, Scientist uh... wins the World Cup. Ja. The dub album that shouldn't be played. Uh, all of dat soort of titels. Yeah, yeah. ja, the maar, greatest ja. dub album ever. Weet je wel, dat soort dingen. Een meneer die uh, van zichzelf houdt met humor. Ja, daar hadden het ook net over. Dat, er zit toch ook veel humor in. Ik, ik, mag, ik mag het wel. Ja, nou uh, reggae heeft veel kanten. Ja, ja, ja, ja zeker. Dat is echt één van. Het heeft ook een heel serieuze kant natuurlijk. Ja, zeker. Ja, want wat is voor jou die serieuze kant? Wat is de serieuze kant? Dat, dat, dat, nou, het is een, in principe zeker de, de muziek van... Het is protestmuziek. Muziek die mensen iets bij wil brengen. Muziek die uh, tegen het huidige status quo ook. ingaat. Dat... Uh, ja, en dat was is... in dit geval het bestuur in Jamaica? Of... Nou ja, dan komen we echt bij de Rastafarian-termen. Dan heb je het over Babylon. En Babylon, ja. ja, dat is. Ik denk dat je daar veilig van kunt zeggen, dat is eigenlijk de westerse wereld. En vanuit Jamaicaans perspectief is het natuurlijk extra goed te begrijpen. Wij zijn. of ja, wij als, als Europa zijn daar honderden jaren de baas geweest. ...over mensen die daar niet vandaan komen... ...die we daar naartoe hebben gebracht vanuit Afrika. Om daar maar te werken, Om daar maar te werken zonder iets betaald te krijgen. En uiteindelijk onafhankelijkheid te krijgen. Maar nog steeds met ontzettend veel oneerlijkheid... ...racisme en dat soort dingen moeten dealen. Ja, en daar is reggae een boodschap van. Die... Reggae was bijvoorbeeld uh, toen, toen reggae populair werd in de jaren 70 en misschien eigenlijk ook in de jaren 60 al, tijdens de early skinhead periode. Uh, reggae mocht niet op de BBC. Dat was niet de bedoeling. Okay. Dus waar ging je reggae luisteren? Op het Soundsystem. Het Soundsystem was niet alleen maar gewoon om te dansen, maar het was ook een lokale radio om de Jamaicaanse diaspora die er in de uh, UK was. Um, de, de Jamaicaanse muziek te kunnen laten horen. Ja, de boodschap te verkondigen. Ja, ja, ja, precies. En dat is hoe het hier in, in, in, in de UK gekomen is. En uiteindelijk is dat nu, in, in, nu heb je in heel Europa heb je, ja, nou, ik durf wat te zeggen, duizenden soundsystems ja, zitten. Ja, zeker in die toe, Weet je wel. Ja, en dan zijn we hier in Nederland nog doen we nog rustig aan. Maar, ja, hè, want België hadden het net over. Ja, en België, België heb je het fantastisch misschien echt groot. Zien. Misschien is België Spanje dan wel het heb hoog. Spanje, leeft? Frankrijk, maar ja, vooral Frankrijk ook, ja. Engeland. Ja, okay. ja, Engeland is echt in ieder geval voor Europa waar het begonnen is. Omdat ja, Jamaica als voormalige Engelse kolonie ah, ja. hè, in de jaren 60, 70 en jaren 50 ook al, denk ik, kwamen, kwamen veel Jamaicanen naar, naar Volk, Engeland naar toe, toe en die brachten dit allemaal met zich mee. Zowel de sound system culture als de muziek. Ja, ja, maar ja, goed. In Engeland was het ook niet makkelijk, natuurlijk. Hè? Nee. Engeland was in de jaren 70 ook een. Ja, ja, gewoon een hartstikke racistisch bewind, eigenlijk, basically. En dat is uiteindelijk geëindigd in gigantische rassenrellen. In, in, in alle grote steden. Londen, Liverpool, Birmingham, weet je wel. Noem maar op. Uh, ja, dus reggae heeft ook een serieuze kant, een protestkant, een, een, een, een, een stem voor. Ja, voor de zwarte mens. Hè? Ja. Die er niet was. Die vertelt ja. over waar die vandaan komt. Eh? En dat, het, dat je mag zijn wie je, wie je bent. En, en dat soort dingen. En ja, ja, ja. Ja, met heel veel trots. En ja. laten we zeggen... Ja, alle egaars die daarbij horen. Hè? Dat vind ik dan heel mooi. Dat ze zo uh, krachtig zijn in wat ze doen. Ja. En ook zo zelfverzekerd. En, ja. Ja, ja. En met heel veel... Ja, toch wel zelfvertrouwen en passie. Ja, absoluut. En dan zie je, dat is wel een rode draad in, als er echt goede muziek geproduceerd wordt, dat daar toch wel emotie bij komt kijken. Ja, zeker. Daarom gaat het ook niet meer zo goed worden als dat het toen was. Nee, juist. Reggae was toen echt, de 70s was fantastisch. Of tenminste voor de reggae dan natuurlijk, hè. Maar op veel andere gebieden was het helemaal niet Want anders waren ze niet zo boos geweest, zeg maar. Het is een hele andere uithoek van de muziek natuurlijk, de punk. Maar je ziet nu uh, toch ook wel weer leuke punk ontstaan. Uh. Uh, ja, zeker punk vanuit, en, ook vanuit boosheid naar juist, het systeem. Juist, wel. Dus juist. dat is zeker waar. In uh, de jaren 70 en 80 waren punk en reggae beste vrienden. Ja. Kan je ja. zelfs ja. nog wel wat crossover bands uit die tijd uh, oh. doorspelen. Ja, die Als je, die Bad, Brains spelen, weet je, wel. je? Uh, Bad Brains bijvoorbeeld kent. Welke zijn? je, sorry? Bad Brains. Ja, maar eens even ja. Ja, ja, ja, Die ken ik ook wel. Ja. Ja. Nou ja, Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, ik had een vriend van, die, van mij die zat dan in een band en die had dan zeg maar meerdere relaties die mislukten en dan had, maakte hij zijn mooiste muziek en op een gegeven moment ging het allemaal heel goed met hem en toen ging mijn vader die ging, die ging met hem in gesprek, ja jij bent veel te gelukkig jongen, yeah. ik <laughs> uh, ja. hoor het, ja, ja. ik hoor het dat je Even bent. stoken in een goede relatie. Je muziek wordt saai, <laughs> ja. oké, okay. um, uh, door naar de volgende legende, yeah. uh, volgens mij, mm -hmm. nou dat is uh, Prins Farai, yeah. uh, ja, ook een leuk ja. Uh, begonnen als uh, uh, bij het Sir Mike the Musical Dragon Sound System en als uitsmijter bij label en opnamestudio Studio One. Ja, waar eigenlijk bekend alle grote reggae artiesten zijn begonnen, overigens. Oké, okay. ja, Studio One samen met Treasure Isle. Dat zijn de yeah. twee grote studio's waar eigenlijk alle grote artiesten hun dus je, eerste dingen opnamen. Je, ja. je wil eigenlijk de muziek in. Dus je begint een baantje in schoonmaken of aan de deuren. Iets of, in die zin. Ja. Je, je, je, probeert, of je gaat gewoon voor de deuren hangen... en hangen. En uh, audities doen natuurlijk ook. Hè. In principe waren er gewoon dagen... waarop je gewoon uh, met, je, met je goedkope gitaartje... langs kon komen en zeggen van... hé, hey, ik heb een liedje gemaakt. Mocht je het voordoen? En als uh, de mensen zeiden... Oh, nou. Of ik wil proberen, dan, dan gaan we het doen. Ik of denk, je mag denk, binnen blijven of je wordt eruit gezet. Ik denk dat deze man één keer in de microfoon sprak en dat hij daarmee doorbrak. Want, yeah. um, ja, Prince Farai is zijn stem. The Voice yeah. of Thunder wordt hij ook wel genoemd. Yeah. Uh, vanwege zijn diepe schorre basstem. Yeah. Uh, en hij wordt ook wel, uh, even kijken, dan moet ik even goed kijken, King Cry Cry genoemd. Yeah omdat hij, als die boos zoals in tranen uitbarsten. Ja. Uh, Leuke mooi. anekdotes. Ja, uh, ja ik, ik ben hier heel veel van aan het luisteren sinds we met deze show uh, ja. bezig zijn. Ja. Uh, Voor mij ik, is hij nieuw, dat vind ik wel leuk. Oh echt? Ja. Uh, die, uh, nou, misschien als ik hem hoor, niet. Hij de... is vooral beroemd vanwege zijn uh, drie-luik Cry-Tough-Dub-Encounters. Ja. Uh, ja met diverse artiesten volgens mij de Arabs uh, in dit geval uh, this tree, dus dit is de laatste uh, drieluik alleen dit uh, yeah, is 1980 in 1983 wordt hij uiteindelijk uh, na een uh, ruzie over geld beroofd en neergeschoten in zijn eigen huis dus uh, heeft hij in het ziekenhuis uh, niet overleefd ja, helaas ja, ja. Um, maar hier Prins Farai en de Arabs uh, met uh, het nummer back way denk ik dat ik het uitspreek I'm trying Far Eye en de Arabs met Backway, dachten wij, qua uitspraak. Ja, klopt. Ja, prima. Ging lekker, jongens. Mm. Ik vond het leuk. Ik vond het echt leuk. Hé, maar Steven. Ik was echt op zoek naar dat hele mooie... Uh, zwevende geluid wat er steeds voorbij komt. En jij had hem scherp, hè? Ja, of tenminste, ik, als wij doelen op hetzelfde geluid... dan denk ik ja. dat je daar een flanger hoort. Ja. En die flanger is, als ik het goed hoor... over de hi-hats heen gezet. Juist. Ja, en, uh, ja, ja, ja. Maar leg eens uit als je wil... Over de hi-hats uitgezet. Oh ja, um, nou ja goed. Uh, wat je basically... Uh, kijk, je neemt natuurlijk een reggae nummer op met een band en een, een, een pianist en dingen en dat. En dat komt allemaal binnen op de mixing desk. En daar wordt het opgenomen. En daar heb je dan dus ook je nummer in principe in staan. Hè? En wat dus de, de producer doet, is die zegt van oké, okay, nou heb ik dit nummer. Nou, ik heb nog een, uh, een, uh, een echo-apparaat uh, echo staan. Ik heb nog een, een, een, een reverb-apparaat staan. Ik heb een flanger, een, allemaal audio-effecten. Die je dus eigenlijk op de mixer aansluit. En vervolgens ga je dus eigenlijk... Uh, ja, de mixer wordt eigenlijk een soort van je instrument. Dat is basically wat het is. De producer werd meer dan alleen maar... Hé hey jongens, ik faciliteer ja. jullie als band dat jullie iets opkomen nemen. Nee, de producer ging hier zelf. Die werd onderdeel van de band. Ja. Ja, en ja, nou, uiteindelijk ja. zet je die effecten dus dan per verschillend kanaal. Dus eigenlijk per instrument in en niet over het hele nummer. Nee, of precies, ook over inderdaad. het hele nummer, maar... Nee, nee, nee. nee ja. Eigenlijk inderdaad. Vooral ja. gewoon over de sporen apart, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja, dus uh, vette springreverbs over je snare heen. Of, uh, of inderdaad dus een flanger over je Dit was experimenteren. Dat was toen Onderspot. een volledig nieuwe interpretatie van hoe ga je met een mixingconsole om, weet je wel. Ja, en, ja dit en, was 1980 nog, dus ja. Ah ja, als je nog verder teruggaat, de, de, de begon in de vroege jaren 70. Uh, ja, en eigenlijk is het... Heel lang is het gewoon echt experimenteren gebleven. En, en waren er heel veel tijd weer nieuwe manieren van dingen aansluiten. Of bijvoorbeeld kan me volgens mij... Perry stuurde een Vezer terug naar zichzelf. Om om weer om een nog heftigere vezer te creëren. Nou goed, dat zijn allemaal productietechnieken. Ja. Uh, dat is uh, dat is dub. dub. krachtwerk. Ja. Maar als jullie de eerste remixes. Gewoon, gewoon maar blijven proberen, denk ik ook, met wat je hebt, of dat er nog meer uit te halen. Want in plaats van ja, ze hadden niet genoeg om meer te kopen of om meer aan te schaffen. Dus daarmee gingen ze dan gewoon experimenteren. Van kan er nog meer mee? Is er meer mogelijk? En tijd hadden ze waarschijnlijk toch genoeg. Ja, ja en, en, en wat ons natuurlijk wel de grap is, is dat tegenwoordig die effecten die zij toen de tijd gebruikten, ja, dat is allemaal van Die wil iedereen nu hebben, bij ja. wijze van spreken weet je wel. Dat kun dat... je maar in de buidel tasten. Ja. <laughs> Ja, ja, zeker voor een bepaalde, bepaalde Roland-echo-bakken. Uh, die, die, daar betaal je nu grof geld voor. Ja. Okay. Uh, ja, ja, ja, het wordt ja. niet meer opnieuw uitgebracht. Of, uh... Ja, er zijn waarschijnlijk ondertussen van bepaalde apparaten inderdaad wel, wel nieuwe versies gemaakt. Maar ja, gaat dat ooit echt hetzelfde zijn als. De oorspronkelijke, dan weet ik niet meer niet. met dezelfde originele componenten, die dan toch een bepaalde sound afgeven juist, en juist. ook op een bepaalde manier in elkaar gezet zijn. En ik denk dat dat ook een charme met zich meebrengt en dat je daar ook een soort van liefde voor de muziek voelt, zeg maar, die er nu niet in nou, zit. Als het gewoon zomaar geproduceerd wordt door een hele grote fabriek die er alleen maar robots op heeft staan en dat in elkaar zet, zeg maar, raak je wel een snaar. Want ik mis heel vaak in de hedendaagse muziek de 70s sound. Ja, ja dat snap zeker. Ik, ook. En dat is, dat is die analoge sound waar mensen alleen maar gewoon met hun handen en dingen iets maken. Zeg maar. En dat is toch wel anders dan dat hun uh, fabriek alles maar in elkaar zetten. En dan uh, uiteindelijk uh, van uh, de bepaalde merken zeg maar, uh, dingen van de toonbank afrollen. Die je zomaar kan bestellen en de volgende dag in je huis leggen. Juist. Ja, nou, digitaal is natuurlijk clean. Dat is ook niet slecht. Het is clean. Het heeft ook zijn show. Man. Maar het, is, het heeft geen leven. Nee. Analogisch imperfect. That's why I love it. Nou ja, ja dat vindt, zeg je heel leuk. Want dat, dat is ook... Eh, laten we zeggen, heel veel mensen begrijpen bijvoorbeeld niet dat ik dan platen draai. Hè? Mm. Zo, het is zo onhandig en zo schijf en yeah. et cetera. Ja. Ja. Daar moet je meesjouwen. Ja, maar er zit inderdaad... Mooi sterk van. Ja, dat ook. Ja. Uh, maar er zit inderdaad ook gewoon een bepaalde persoonlijkheid in. Ja. En die, mag, ja. die kan je niet leuk vinden. Dat kan ook. Ja, maar, ja, en die persoonlijkheid is helemaal niet per se... Het is beter. Nee, dat, precies. dat is het, nee, maar het is Maar die persoonlijkheid is vooral ook is fijn voor jezelf. Je hoe je dat ja. wil interpreteren. Wanneer dat je... Ja. Bijvoorbeeld, stel je, je bent in een recordshop... en je kijkt daardoor die platen heen... en je pakt een paar dingen die je eigenlijk niet kent. Legt die erop, leert die daar kennen... dan is dat een moment waar je altijd jezelf aan zal herinneren... als je een plaat hebt gekocht of in je Juist. bak hebt zitten, zeg maar. En dat komt er ook nog bij, natuurlijk. Ja. inderdaad. Ik heb, ik heb het geluk dat ik één keer per jaar... Uh, nou, het ongeluk naar dat ik één keer mag. per jaar... <laughs> nee, ik mag iedere twee weken buiten om hier in de studio te... Okay. <laughs> uh, nee, nee, nee, dat ik uh, één keer per jaar digitaal mag draaien... is mijn geluk en mijn ongeluk. Dat is een paaspop. Dat is wel meteen heel vet. Ja. Uh, maar dat is digitaal. En ik mis altijd mijn platenbak. Ja. gewoon door die hoezen heen bladeren. Je maat het je, je een plaat op en je hebt er meteen een, een, een geluid bij van, oh, dan ga ik nou deze nou, draaien. Deze pakken. En je ja. gaat bladeren en je komt iets tegen en je denkt, oh nee, deze is veel beter. Ja. Dat, maar op paaspop kunnen ze toch ook wel gewoon uh, twee technics in huren, of niet? Nee. En aansluiten. Blijkbaar, nou, hè? ik snap wel waarom we daar uiteindelijk niet meer platen konden drijven. We stonden tussen twee uh, kooidansressen in die vuur aan het spugen waren. Maar oh, niet ja. alles wat ze uitspugen verbrand. Oh dus ja, dat is ik het. onder. Uh, ik was zo blij dat ik mijn platen niet bij me had. Want die, die hoezen waren helemaal oh, naar de tering geweest. En de platen misschien ook wel. Dus. Ja, oh, zo, dat is wel echt heel nee. heftig. Ja. Um, ja. Waar ben jij geweest, schat? Je ja. ruikt nogal sterk. Ja. Nee, maar ja, ik sta er altijd... Ja, ik vind het super tof. Maar ik mis altijd echt mijn platen. Ja, ja. ja dat ja. snap ik. Wel. Snap ik. Ja. Ja. Hey, terug naar uh, de dub. Yes. Uh, uh, T-track. Of T-track. T-track, ja. T -track. T -track. Okay. Zanger. Ja, Je ja. zegt ja. het. Ja, goede zanger. Ja. Toffe muziek. Draai je dan? Play it. The more of you won't come, the more of you won't come The more of you won't Come come away, we don't feel no way. And every dance of the back goes away. We don't feel no way. You see, for so long. Cause I'll be But don't feel no way Because Track, come away. Nou, die ging lekker, lekker rustig, kalm, lang. Ja, prettig, absoluut. Willen we hier nog iets uh, over melden? Ja, kan hier op zich wel, de tekst is op zich wel leuk van dit nummertje. Het is, uh, het is eigenlijk een, uh, een vroege vorm van uh, brag and boasting in zekere zin. Dat het, uh, wat hij wat zingt is uh, die eigenlijk zegt: van Hé uh, van, uh, hey, ja, wij zijn beter dan de rest. Maar dat is niet erg. Nou goed. Dat zit erin verstopt. Ik ga niet heel de tekst opzeggen, want het is altijd in Patois natuurlijk en dingen. We hebben ook nog 10 minuten te gaan. Oh, nog tien minuten te gaan, dan moeten we niet te veel meer zeggen. Dan moeten we vooral nog muziek gaan draaien, toch? Ja. Wat staat er nou klaar dan? Aini, wat was het? Aini, Aini, Oni? Ja, Aini, camo's. Ja, ja, ja. The world of music. Ja, nou voor mij vind ik dit Ik heb best wel veel nummers uitgezocht waar ik dan op een avond zeg maar. Als het ware met vrienden, dat we, dat we vaak opzetten. Daar was dit er ook één van. Ja. Maar hij is dus ook die meneer van de hotstepper. Ja, ja Wat klopt. ik uh, begrijp. En hij had volgens mij nog een andere... Hij heeft best wel wat grote hits gehad. Maar ja, dan ook best wel commerciële dat, dingen. Ja, maar dat is allemaal later inderdaad. Yeah, ja, maar yeah. hij is begonnen als een, als een fantastische reggae vocalist. Ja, toch? Ja, heeft een prachtige stem, vind ik. Ja, voor ja, mij ja. is dit wel zo'n banger. En maar. is ook, ook altijd wel reggae blijven maken ook, hoor. Maar, maar inderdaad, die, die hierkomst, de hot stepper, dat heeft echt al zo'n zo hip-hop, uh, dat gaat echt meer die kant op. ja, En is gewoon een ja. commerciële nummer, inderdaad. Ja. Ja. maar uh, ja. Ja, ik weet niet. Deze moest er voor mij in ieder geval in. Ja, nou, dat vind ik heel goed. Let's go. Mag er van mij ook zeker in. Hé, hey, we gaan uh, bijna eindigen, lieve jongens. Ja. En ja, meisjes. En we gingen nog... En hey, uh, jij bent hier er ook bij? Nee, thuis. Oh, thuis. Ja. Nee, dat is wel fijn. Hey, maar uh, we hadden net een leuk idee om te gaan eindigen met een link naar de set van de 27 ste in de Hall of Fame. Ja, dus dan gaan ja. we naar de tegenwoordige tijd. Nou, Ja. Ja, Lim mee. van Thompson dus. Ja. Lim van Thompson is dus een artiest die al sinds de jaren 70 dus rondloopt. We hebben daar straks een nummer van Lim van Thompson aangehad. Nou ja, hij maakt gewoon nog steeds muziek. Ja, hij maakt gewoon nog steeds muziek. Still ja. going. Still going strong. Big up Linval Thompson. Juist. Dus die en Die mogen ook big ups doen naar meer mensen. Toch, zei je in de auto. Ja, toch. <laughs> uh, voor de mensen die later inschakelden. De 27 e van september in de Hall of Fame. Yes. Uh, Inner East Sound System, waar jullie uh, onderdeel van zijn. Yes. Met, uh, in een battle yeah. met. Een battle Sound met Gamma Sound Gamma System. Sound. Gamma Sound System uit Brussel. De veteranen uit Brussel. Ja, en daarin gaan we dus echt meer de digitale kant op. En dus eigenlijk gewoon ja, een beetje dub met rave-invloeden. Ik denk dat dat de safest manier is om het aan te leggen. Ja, de, de, de, de, de Rave samples. De uitleg voor dummies. Ja, ja, ja maar dat maakt ook niet uit want iedereen moet leren kennen op een bepaald punt ja. en daar een mening zelf over vormen natuurlijk nou goed ik ben van plan de 27e mijn eerste sound system te gaan ervaren kom het ervaren echt heel benieuwd uh, voor iemand die alles netjes aan elkaar probeert te draaien <laughs> gaat dat voor mij misschien wel een, uh, even wennen een shock zijn ja. Nou, ja nou ik denk dat je er wel uh, ik, past ja we yes. gaan ons best doen in ieder geval. Oh, nee, nee. Wij ook. Ja. <laughs> nou, jullie waren hier. Niet te veel drinken van tevoren dan. Oh nee, oh, nee. Oh, ja, dat ga, wij gaan ons best doen. Ja. Ja. Uh, Om bij al hadden... aan te komen. Ja, ja een poging tot. Uh, jullie kwamen hier met bakken met platen, dat moeten we dus nog een zeker. keer goed maken. Gaan we zeker doen. Uh, ja. het maar ik vond het al... super leuk. Ja. ja, zeker. Bedankt wel. voor de uitnodiging. Dank je wel. Graag gedaan. Ja. Leuk dat jullie ja. er waren. Mooie verhalen. Ja. Uh, en, en dank voor de muziek. Volgende keer gaan we door onze eigen selectie heen. Ja. En dan uh, zullen we wat meer de zeldzaamheid in gaan duiken. Leuk. Dat, dat is leuk. Dat dan zorg ja. ik voor de hapjes. Oh, Doe heel dat. goed. En ik de drankjes. Maar wel vegetarisch. Oh, oké. Okay. Dat is geen probleem. Geen <laughs> probleem. Dan uh, gaan we eruit met uh, Linville Thomas met uh, Babylon. En dan uh, zeg ik uh, welterusten. Doei. Doei. Doei.